Het speciale telefoonnummer voor mensen met vragen over de schietpartij... is tot nu toe ruim 500 keer gebeld, zei waarnemend burgemeester Eenhoorn. De voorzitter van de winkeliersvereniging was ook bij de raadsvergadering. Hij zei dat vrijwel alle winkels in de Ridderhof morgen om 10 uur weer opengaan. Oud-president Bakbo van Ivoorkust heeft op televisie opgeroepen de wapens neer te leggen. Hij deed dat op een pro-Wattara-station. Vanmiddag werd Bakbo met hulp van Franse troepen uit zijn bunker in Abidjan gehaald... en overgedragen aan de gekozen president Wattara. In hotel in Abidjan moet Bakbo nu de macht officieel overdragen aan Wattara. De Ivoriaanse VN-ambassadeur verwacht dat de troepen van Bakbo nu snel hun wapens neerleggen. Dan is na vier maanden de nachtmerrie voor de bevolking van Ivoorkust voorbij, zei hij. De ambassadeur zei ook dat Bakbo zich voor de rechter zal moeten verantwoorden. Het dodental van de ontploffing in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is opgelopen tot 11. Bij de explosie in het metrostation vielen ruim 50 gewonden. Dat heeft president Lukashenko gezegd. De explosie was tijdens de avondspits in het centrum van Minsk. Het is een van de drukste metrostations vlakbij het presidentiële paleis. Boven het station was een zwarte rookpluim te zien. Of het gaat om een terroristische aanslag is nog niet bekend. Het weer. Vanuit het westen komen buien het land binnen. Vooral het noorden van het land krijgt er last van. Ze kunnen gepaard gaan met onweer en aan zee ook zware windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een bui en veel wind. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is twee minuten over negen. Jaap Timmer is politie-socioloog. Hij pleit hier straks voor strengere regels... bij het verstrekken van een wapenvergunning. Hebke Zonderland werd dit weekend Europees kampioen op direct stok... tijdens het EK-turnen. En René Mioch zit 25 jaar in het vak. Hij is bevriend met George Clooney en met Hugh Grant. En zometeen krijgen we dus een blik in de wereld van Hollywood... en natuurlijk de allerhitste filmroddels. Ranking the News. Maar eerst Ranking the News, de top 5 met Simone Wijnands. Op 5, een emotionele dag voor prinses Maxima en prins Willem-Alexander... want hun jongste prinsesje Ariane ging voor de eerste keer naar school. Ze werd precies hetzelfde behandeld als elke andere willekeurige... niet-adelijke kleuter met een snotneus. Want onderscheid tussen de kinderen, dat willen we liever niet. Ik bedoel daarmee dat ze gewoon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 Oh, nee, Dan zou ze thuis nee. ook zo praten, denk ik. Dan is het zielig voor de man. Maar goed, uh, dat er zijn. Een ander belangrijk onderdeel van jouw eerste schooldag... is natuurlijk de rugzak. Ja, oh, een rugtas, hè? Zullen eens even weten nou, in je een kapslokje is? Vier jaar geworden. Kan zien, je, kopen, je mee? hier een beetje beginnen te Daar mag jij. Dit tasje in doen. Past die erin? Ja, de koninklijke rugzak die bleek natuurlijk uitstekend te passen. Maar wat te doen met je jas? Oh, je, oh je hebt een jas. Ja. Oh je, jas. Ja, die mag je hieronder hangen, hè? Aan het maar, omdat mama het een beetje aan gedaan omdat het was een beetje warm. Oh ja, oh, ja. Zit er een lusje aan? Je nee, eens even ja, kijken. Nee, niet echt. Nee, weet je wat? Dan hangen we hem er zo overheen. Zie je het? Dat kan ja. ook. Meteen een leermomentje te pakken, die Ariaan. Daarna werd er nog een boekje gelezen, afscheid genomen van paps en mams. En toen kon de eerste doodnormale schooldag van prinses Ariaan beginnen. Op nummer vier. Downloaden mag al heel lang eigenlijk niet, maar iedereen doet het lekker toch. En binnenkort dan mag het echt niet meer als het aan het kabinet ligt. Wat we willen is dat de mensen die dit soort muziekfilms aanbieden via websites dat die facilitators, die illegale materiaal aanbieden, dat die kunnen worden aangepakt. Het mag weliswaar niet meer, maar als jij gratis de laatste Harry Potter film naar binnen wil harken... dan hoef je niet bang te zijn dat je van je bed wordt gelicht door een arrestatieteam. De bedoeling van de wetgever is dat niet. Dat is ook niet de bedoeling van het kabinet. Nou, we willen geen jacht ontketenen op de individuele consument. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, maar het zou wel kunnen. Je zou theoretisch gezien wel de mogelijkheid hebben dat mensen die gebruik maken... Van die illegale downloads de consument dat die ook onrechtmatig handelt, maar is dus de wetgeving in eerste instantie niet opgericht. De bedoeling is dat het wel illegaal is, maar niet strafbaar. De thuiskopieheffing op DVDs en CDs wil het kabinet ook gaan afschaffen. Dan hou je geld over om legaal te downloaden. Of, en dat is mijn tip, om nog beter internet te nemen om je illegale downloads sneller binnen te halen. Op drie in die is ex-president Bakbo gepakt door het Franse leger. Op televisie waren beelden van hem te zien. Daarop zijn beelden uh, vertoond van Bakbo die in een, uh, in een overhemd zit in een hotelkamer. Hij kijkt dat verward en hij kijkt dat boos en hij ziet er ook erg moe uit. Of zijn overgave ook het einde betekent van het geweld, is nog even de vraag. Nou, er zijn natuurlijk nog een hoop mensen die achter hem staan... en die misschien helemaal niet blij zijn met het feit... dat hij door een soort westerse imperialistische macht, zoals zij dat zien... wordt overhandigd aan zijn rivaal. Bakbo heeft net op tv opgeroepen de wapens neer te leggen. En hij moet een document ondertekenen... waarmee hij officieel de macht overdraagt aan de gekozen president Wattara. Nummer 2. Tegen militair Marco Kroon is een werkstraf van 120 uur geëist voor drugs- en wapenbezit. Ja, bij de hoogte van de strafeis uh, hebben we gekeken naar hoeveel heeft hij voor handen gehad. Nou, dat weten we niet precies. Hoe lang heeft hij dat gehad? Nou, dat is een betrekkelijk korte periode. En daarbij hebben we ook gekeken naar, wat zijn de consequenties? Nou, consequenties die zijn er wel. Als hij wordt veroordeeld, zal hij op staande voet worden ontslagen. En Zijn militaire Willemsorde die hoeft niet ingeleverd, maar Kroon is van plan dat eventueel wel te doen. Mocht er dan toch nog schuld bevonden worden, dan zal met trots leef ik mijn Willemsorde in. Omdat ik vind, de Willemsorde mag niet besmet worden. En niet zozeer omdat ik dan schuld beken. absoluut niet. Alleen, uh, ik ben dusdaal uh, loyaal aan het bedrijf en aan de koningin. Dan uh, lever ik hem met trots in. Zijn advocaat vindt dat kroon op alle fronten moet worden vrijgesproken. Op nummer 1, wereldnieuws uit eigen land. Afgelopen zaterdag schoot de 24-jarige Tristan van der Vee... op willekeurige mensen in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Zeven mensen, inclusief hijzelf, komen om. Zeventien anderen raken gewond en mensen zijn nog steeds in shock. Mijn vrouw zat in het winkelcentrum... Ja? En uh, de schutter liep drie, vijf meter achter haar en uh, zij pakte de, nou ja, van die kant af daar de zogenaamde stalen deur. En hij ging door de schuifdeuren en toen uh, was de mitreur al aan het kletteren. Ook ja. heel heftig is het verhaal van deze ooggetuigen. Op dat moment duiken we weg. Mijn kleine man die komt voor me staan en ik duik op die kleine donder. En... Ik, hij schiet nog een keer in de, in de achterkant van mijn dochter van tien. Gisteravond was er een herdenking waar zo'n vijfduizend mensen stilstonden bij de gebeurtenissen. Premier Rutte was daar ook bij. Heel Nederland staat om jullie heen. Ik wens u alle kracht en ik wens jullie alle sterkte. De burgemeester opende vandaag een condoliancenregister en hoopt op terughoudendheid. Ik hoop dat we niet een soort van rampentoerisme, als ik het onaardig mag zeggen, gaat plaats hebben. Dat heel veel mensen nog eens even gaan kijken hoe was het ook alweer. Ik hoop dat men de ruimte laat om het gewoon weer het winkelcentrum te laten zijn zoals het behoort te zijn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 exit Hollanders in Finland en New York daarover. Dat was Ranking the News. Voor vanavond meer nieuws op onze site bnntoday.nl. Dankjewel, Simone. De PVV is ondertussen in, een, in de band van een seksschandaal. Een medewerker is geschorst omdat hij het gedaan zou hebben... met de ex-vriendin van pvv europarlementariër Daniel van der Stoep. En dat is natuurlijk nat dan. We gaan even terug de tijd in naar een echt groot seksschandaal. En dan moet je natuurlijk naar Engeland. De Britse politicus John Profumo. Michiel Willems vanuit Londen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wie was dat, die John Profumo? John Profumo was in de begin jaren 60 de onderminister van Defensie hier in Groot-Brittannië. En uh, die is inderdaad nog gewoon het probleem gekomen. Waarom dan? Nou, het, is, uh, het was begin jaren 60, uh, een beetje het hoogtepunt van de Koude Oorlog. In de Verenigde Staten had je toestemming de Varkens bij en Kennedy en ga zo maar door. En hij was minister van Defensie, hij ging naar een huisfeestje. En daar werd hij door nog gewoon loose figuur, een beetje een drugsdealer, een pimp in de high society werd hij voorgesteld aan een uh, mooie jonge dame, en uh, Christine Kieler. En um, ja, daar heeft hij toen een korte relatie mee gehad. Dat is toen ook weer overgegaan. Dan zou je denken, van, nou goed, uh, wel meer parlementsleden... die uh, hebben wel eens wat gezelschap naar ja. werk hier. Ja. Maar um, toen bleek dat zij ook een relatie had... met een hele hoge attaché van uh, de Russische ambassade. En toen uh, was het natuurlijk het hek van de Dam. Ja, en, want dat, dat zou het land in gevaar kunnen brengen. Precies, dat was het een beetje. En um, dat was echt het eerste grote se seksschandaal dat Engeland uh, ja, op zijn grondvesten deed uh, schudden, omdat in het parlement werden er vragen gesteld over. En normaal gesproken doen parlementsleden dat niet. En heel veel parlementsleden uit het noorden en Schotland, die hebben ja, regelmatig een vriend of vriendin, uh, terwijl hun familie in het hoge noorden zit, zeg maar. Ja. Yeah. En nu was het zo, omdat hij dus een relatie had gehad met die Rus, met die Russische gezant... stelde een collega parlementslid vragen daarover. En dat moment dat hij uh, dat die vragen stelde van... Dear Secretary of Defense... en toen kwam die, rolde die vragen eruit van... klopt het inderdaad dat u dit en dit gedaan heeft? Nou, en dat was in Engeland ongehoord. Dat was, uh, was nog nooit eerder voorgekomen. Daarnaast ook moet je dus natuurlijk in de gaten houden. Het was de jaren zestig... Uh, het was hippie, flower power. Yeah. Maar Westminster, de House of Parliament, en zeker de conservatieve partij, was echt het symbool van de gevestigde orde die dat soort dingen niet deed. En toen dus bleek dat hun eigen conservatieve uh, minister van Defensie aan het uh, ja, rollenbollen was met een, een beetje showbiz-girl. Is een bloody shame? Ja, een bloody shame. Het was meer dan een bloody shame, want hij moest... Uh, Kort na aftreden. En, uh, het, is, het is een schandaal wat de Engelsen nog steeds herinneren en uh, wat je ook graag terugziet. Als je bijvoorbeeld uh, het laatste zag, Keeping Up Appearances, weet je wel, schone schijn. Ja. Uh, met Mrs. Bouquet. En daar zag je bijvoorbeeld, dan gaan ze een stukje varen. En dan heette die boot, de Christine Keeler. En dan weet elke Engels uh, van, oh ja, dat was die metresse <laughs> van, uh, van die uh, minister. En ze houden wel hè, van een seksschandaatje op zijn tijd, die Britten. Ja, recentelijk, ik bedoel, een paar jaar geleden had je nog dat de News of the World met allerlei verhalen kwam over een ander parlementslid, Mark Oten in 2006. Die hadden allemaal trio's gehad oh, yeah. met, met uh, allemaal mannelijke prostituees. En in 2003 had je Clive Betts. Nou, die was geschorst omdat hij een, een, een Braziliaanse escort in dienst had genomen, die als assistent werkte, maar. Ja, hij sprak nauwelijks Engels en hij zag er vooral heel goed uit. <laughs> en natuurlijk, recentelijk um, nog, vorig jaar, ik weet niet of je kan herinneren, maar John Terry, dat is een van de beste voetballers van Groot-Brittannië. Oh ja, van Chelsea, ja. Yeah. Ja, yeah. en die had toen geslapen met... De vriendin van Wayne Bridge, van een andere teamgenoot. Nou, dat, dat was hier toch wel echt een schandaal. En dat, dat ging de Engelsen toch wel een beetje te ver. Ja. Te meer omdat die voetballer dus, de, de Wayne Bridge, uh, het slachtoffer zeg maar. Of uh, ja, het ging uh, waarvan zijn vrouw, dus vreemd was dus gaan met John Terry. Die zei toen van nou, het kan me niet schelen of ik hartstikke goed ben. Ik ga niet meer voetballen voor Engeland. Ik wil niet meer met John Terry in één team. En uh, ja, dat vonden heel veel Engels, uh, dat maakte toen een heel grote indruk uit. Uh. Ja, nou er zit weer een nieuw seksschandal aan te komen, want uh, net van, vers van de pers, uh, Prins William die heeft ook zijn ex uitgenodigd voor zijn huwelijk met Kate Middleton. Dus dat uh, wordt weer lachen binnenkort. Ja, dat wordt spannend. <laughs> Michiel Willems vanuit Engeland, dankjewel. jij? Grote fout, mislukte oefening, blunder aan het rek. Maar toch werd Epke Zonderland dit weekend gewoon Europees kampioen. Zometeen zijn verhaal. Nu eerst even gezellig meeklappen met de tune van de sitcom Friends. Er zit zo'n dingetje in, moet je altijd even meedoen. Wel doen hè, thuis. The Rembrandts and I'll be there for you. Jouw Gebruikelijk op maandag praten we met Erben Wennemars over sport. Goedenavond, Erben. Goedenavond, Luc. Ja, eh, zometeen praten we met de turntalent Epke Zonderland. Hij pakte gisteren goud op de rekstok. En eh, dat was tijdens het EK turnen ja. in Berlijn. Mooi weekend was dat. dat. Het was sowieso een prachtig sportweekend, Luc. Ja? Ja, als je Parijs-Roubert alleen, alleen al bekijkt... en ja. een maatje Lingie die gewoon echt meedeed om de prijs... en bijna, bijna won zelfs. Als je kijkt naar het voetballen, het, het, het, het wordt boven in de competitie... gaat het weer enorm spannend worden. Ja. En dan ook nog dat dat EK goud van Epic Zoneland erbij. Ik heb echt genoten dit weekend. Epic Zoneland, goedenavond. avond. Goede avond. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ook namens erben neem ik aan. Ja, zeker weten. <laughs> ja, ga van harte gefeliciteerd. Ik heb echt, uh, ik heb echt genoten. Maar het was wel een beetje een rare wedstrijd, Epic of niet? Ja, sowieso. Ja, Rex ik, uh, ja, had ik uh, deze dit scenario eigenlijk niet uh, niet gecalculeerd. Hm. Ik Was er om een uh, uh, ja, andere oefening te doen met een. Uh, ja, gewoon een hoge moeilijkheid. Ja. En uh, ja, eigenlijk vrij, uh, in het begin van de oefening uh, had ik al een aanpassing gemaakt. Mm. En op de helft van de oefening uh, ging het eigenlijk mis. Maakte ik ook nog een fout. En uh, nou, wist ik het gelukkig wel op te lossen. Waardoor de uh, moeilijkheid zeg maar, van mijn oefening nog wel echt heel erg hoog bleef. Ja. Alleen de uitvoering was uh, ja gewoon uh, heel wat minder dan uh, ik van plan was. Maar ik, ik, zat, ik zat te kijken hè, en ik dacht van... Uh, want ik, we, we hoopten allemaal op die, op die enorme mooie combinatie die die, die dan zou, zou gaan doen. Maar ja. dat ging je uiteindelijk dus niet doen. Maar ik dacht van Epke heeft gewoon gekeken. Die Duitser, die heeft ook foutjes gemaakt. Dus Epke ja. hoeft gewoon niet een maximale oefening uh, te, te, te, te oefenen. En hij gaat ja. gewoon op safe. Maar dat was ja. dus niet zo. Nee, ja, dat had ik kunnen doen. Als, ik, uh, echt, als, dit, uh, als het vuur om dit toernooi... Uh, uh, ging, had ik dat misschien eigenlijk moeten doen, een overweging, maar ja... natuurlijk ik, ging ik hier van goud, maar ik zit natuurlijk ook in mijn achterhoofd met het uh, WK mm -hmm. En daar uh, ja, moet ik deze moeilijke oefening uh, gewoon uh, vlekloos beheersen. Mm -hmm. En uh, dat was ook een reden waarom ik hem uh, eigenlijk nu al gewoon wil doen. Ik heb uh, hier uh, de laatste weken op getraind, op de moeilijke oefening. Ja. En uh, ja, om op het laatste moment uh, ja, te beslissen om hem net niet te gaan doen, dan uh, dat is het eerste zonde van de, van de kans. Maar ook inderdaad, ja, het zit niet in je, in je hoofd en ook niet in het systeem. Dus dan, uh, dat was ook wel een reden om uh, gewoon bij mijn uh, plan uh, te blijven. En nu, nu zag ik jou een paar weken geleden bij De Wereld Draait Door ook al vertellen over een oefening die ook al misging. Ja, klopt. Hoe gaat, waarom gaat het altijd mis? Je hebt toch geoefend? Ja, nou, weet je wat het is? Het, uh, ik, je zegt dan dat het gaat mis. Alleen het is mis zo dat ik haal die combinatie eruit en in principe gaat het dan... Niks mis, want uh, je hoeft niet zo van tevoren bij de jury aan te geven wat voor oefening je gaat doen. Okay. Dus als, als, je, als je daarvan afwijkt, maakt het niet uit. Alleen uh, je moet er gewoon niet van afvallen, uh, zolang dat niet uh, gebeurt. Ja, ja dan, uh, dan maakt het in principe niet uit. En dat is misschien ook wel mooi van deze combinatie. Als je wel het is het super. Maar ja, als ik bij die, inderdaad bij het eerste vluchtelement uh, te dicht op uh, kom. Dan kan ik gewoon uh, op dat moment ook beslissen, ja, dan, uh, dan doe ik hem niet. Maar uh, het is natuurlijk wel de bedoeling als ik hem zo meteen wat langer train, ja. uh, dat ik hem wel beter beheers. En dat ik uh, uh, in principe me altijd ga halen ook, okay. uh, als ik hem vooral met om ga doen. Ja, hey, maar, dan maar, maar wat gaat er dan door je heen als je daar aan het, aan het draaien bent en je merkt van hé, hey, het gaat niet lukken. Dus, uh, wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat voel je? Kun je dan zo makkelijk zo, zomaar schakelen en dat je dan toch maar weer doorgaat? Of denk je dan, oh, misschien hey, verlies ik hier nu mijn Europese titel? Ja, nou, ik wist inderdaad, uh, ik was als laatste, dus ik wist precies wat ik moest scoren ja. en uh, toen ik die, e die uh, nieuwe combinatie uh, niet ging doen, mm. uh, toen dacht ik ook van nou, die heb ik dus ook niet nodig, dus geen probleem. Dus uh, ik ging gewoon eigenlijk met een uh, goed gevoel door met mijn oefening en uh, maar, uh, toen die uh, halverwege oefening, toen die fout uh, kwam, uh, mm. ja toen behaalde ik wel en toen dacht ik ook wel van hier uh, gaat uh, mijn titel, mm. maar uh, ja wel op dat moment gewoon, uh, mijn best gedaan om de oefening zo uh, goed mogelijk af te maken en zoveel mogelijk punten buik uit uh, te sprokkelen. En uh, uiteindelijk uh, ja, bleef ik toch weer uh, een 2 twee tiende voor. Dus uh, ja. Maar, ja, het is maar goed dat ik inderdaad uh, wel. Uh... Ja, alles uit heb gehaald daarna. En, ja. en wat vind je ervan? Want, want eigenlijk, je bent gewoon, Epco, je bent gewoon Europees kampioen. Het is geweldig. En dan ja. word je overal, ik, ik, heb, ik heb alle kranten gelegen, gelegen, gelezen vandaag, en er staat er overal in, fout, veel fout, mislukte oefening. Ja, ja en dan mooi, toch maar, maar, maar je bent al Europees kampioen, jongen. Ja, nee, maar dat is ja, mooi dat je dat zegt, maar dat is ook wel voor mij ook wel een beetje een dubbel gevoel natuurlijk, want... Je ga, je, ik, turn ook, ik probeer altijd vaak voor mezelf te turnen. Ik wil gewoon die oefening doen. En uh, nou, dat is alleen dat mislukt. Mm. Maar ja, goed, uiteindelijk uh, op zo'n toernooi uh, gaat het gewoon omdat je goud wint. En uh, ja, dat is, uh, dat is ja. wel gelukt. En ja. uh, nee, ik kan alleen maar heel erg blij met, daarmee zijn. Dan vraag ik je gewoon als sportman, hè. Weet je, als sportman weet je gewoon wie er eigenlijk de beste is. Wie is de beste Europese uh, tunster van, van, uh, van, van, van, van Europa? Ben jij dat? Tuurlijk. Okay, nou, kampioen, ja, dan ben ik een de kampioen. De kampioen. Okay, <laughs> wat, ja, wat, wat, wat gebeurt er nu dan? Want je hebt nu je gouden medaille en nu? Wat, wat, ja. Hoe gaat het dan ja. verder? Nou nu, uh, ja, nu uh, ga ik het direct uh, doorzetten naar het, het WK. En uh, daar moet ik een medaille halen om me uh, uh, te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, door die, die oefening die ik dus van plan was uh, te gaan doen... Uh, dat is eigenlijk het doel om die uh, gewoon goed te beheersen. En dat, uh, ja, die moet je nou, uh, dan ook wel goed uitvoeren als ja. je daar op het podium wil komen. Dus uh, is, dat is, het doel. is de oefening die je nou gedaan hebt uh, in Berlijn, is die ook goed genoeg voor, voor, voor een medaille op het WK? Ja, dat is wel zo. De, uh, de oefening die voor plan was, was uh, is een 7.8 moeilijkheid. Hm. En gisteren heb ik een oefening gedaan van 7.7, dus dat scheelt maar 1 tiende. Ja. Dus wat dat betreft, de moeilijkheid is dit ook genoeg hoor. Alleen, uh, ga, dan lekker, uit... ga dan gewoon lekker op 7, Epke. Ja, maar deze goud is het. Niet... Schouders! <laughs> ja, <maar laughs> dit, was, dit was ook uh, niet 7 En, en wat, wat dat betreft, ik doe die, die, uh, die nieuwe combinatie, als ik dus, hem uh, niet doe, mm -hmm. dat betekent dat niet meteen dat mee nemen is lukt. Alleen dat ik dus uh, twee tiener lager uh, uit zwaarder, uh, begin. Dus uh, wat dat betreft uh, is hij ook wel safe als ik hem uh, niet meteen ga inzetten. Heeft uh, premier Rutte al gebeld? Uh, nee, nee, dat was niet. Factie nee. nou ja. va ja. van de koningin misschien? Ook nog niet. Ook nog nee. niet. Beetje wie, wie, wie weet is niet binnen, maar ik ben nog onderweg, dus uh, nog niet bij. Krijg je dat dan? Maar de koningin, je... koningin heeft Twitter. Ja, oh ja, ja je gewoon een DM'tje. Een tweetje. een tweetje. Maar krijg je een fax van de koningin als je Europees kampioen wordt? Eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Ah. Dat moet toch wel? Dat hoort wel. Ja, nee, jij gaat nog een fax, faxje krijgen, Epke. Oké, okay. ja, ja. ik heb nog geen ervaring mee. Dus, uh, heb je al een faxmachine eigenlijk? Nee, zit je probleem. <laughs> Goed, Abc zonder land, dankjewel. Goede ja, reis terug naar huis en gefeliciteerd nog een keer. Ja, dankjewel. Dankjewel, Epke. we ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Exit Holland. Iedere avond in BNN2D hoor je Nederlanders die in het buitenland wonen. En vanavond maak ik even een rondje langs zijn velden. Want Finland, Amerika en ook Duitsland hebben in het verleden drama's gehad. Zoals, zoals de schietpartij in Alfa aan de Rijn dit weekend. Vanessa Kern is journalist in Duitsland. Ze spreekt Nederlands, want ze werkt twee maanden bij ons op de redactie van BNN2D. Goedenavond, Vanessa. Goedenavond. Ja, is het groot nieuws in Duitsland? Ja, in Duitsland zijn de kranten ook vol met berichten over het ongeluk, alle mediaberichten uh, vandaag over het bloedbad. En de vraag is ook in Duitsland: hoe kan dat uh, dat een jong mens zoveel wapens heeft? Ja, in Duitsland had je, had je twee jaar geleden dat bloedbad in, in Wienenden. Ja. Een jongens schoot toen 15 mensen dood op zijn school en daarna pleegde hij zelf ook zelfmoord. Hoe gaat het land daarmee om? Ja, klopt, eerder in 2002 hadden we ook al een drama op een school in Erfurt. Daarbij vielen 17 doden. Na het ongeluk hadden we altijd discussies met psychologen. Dat ging over de vraag, hoe gebeurt zoiets? Maar ook over de wappenwet. En uh, na het ongeluk had Duitsland zijn wappenwet veranderd. Nu is het moeilijker om een wapenvergunning te krijgen. En in Duitsland kun je nu pas een wapen hebben als je 21 bent. Daarvoor kon het uh, al met 18. En we hadden ook een discussie over gewelddadige games... die de jongens vaak speelden. Vanessa Keren, dankjewel. Graag gedaan. Willem-Anne van Bolderen woont in Finland. Goedenavond. Hoi. Ja, Hoe reageert Finland op het nieuws uit Alphen? Nou, het is hier ook uh, groot nieuws geweest. En, uh, ook vooral omdat het al twee keer in Finland is voorgekomen. Dus er is dus ook iets van herkenning uh, tussen Nederland en Finland nu. Ja. En uh, wat ik ook merk onder collega's en andere mensen waar ik mee gesproken heb... is dat ze in Finland nu ook uh, zoiets hebben van... Nou, het blijkt dus blijkbaar niet alleen een Vins-probleem, maar het uh, speelt in de... Ja, het is een soort van westers probleem misschien wel. Ja, ja dus dat ze, ze zijn misschien, hoe wrang ook, uh, wat opgelucht, dat het niet alleen bij hun gebeurt. Nou ja, precies. Want hmm. uh, uh, ook omdat uh, dat het bijna leek, omdat uh, het zijn telkens jonge mannen. En uh, dat ze dachten dat, uh, dat het, dat misschien in de psyche van de van de Finse man zit uh, Ja, ja. spreken. Een soort onvermogen. Ja. Maar blijkbaar komt er dus een uh, meerdere naties voor. Ja. Uh, er waren daar, je zei het al, uh, misschien drama's twee zijn er geweest in 2007 en in 2008. Ja, heeft, klopt. heeft Finland wat gedaan om dit uh, te voorkomen? Uh, ja, want ze hebben eerst geprobeerd om inderdaad... Uh, sowieso is het wapenbezit in Finland veel aan maar hoger dan in Nederland. Omdat, uh, ja, vanwege de jacht hier is het vrij normaal dat mensen een geweer hebben. Mm -hmm. uh, en je mag ook uh, semi-automatische wapens hebben. En uh, die hebben ze proberen te verbieden. Maar de, de, de wapenlobby is wel iets groter dan de. Dus dat is er niet doorheen gekomen. Maar ze hebben wel die, uh, die uh, regels uh, voor het wapenbezit heel erg aangescherpt. Dus uh, je krijgt een psychische test, uh, die wordt ook elk jaar weer gecontroleerd. En ook de politie komt bij je langs, je moet een kluis thuis hebben, al dat soort dingen. Ja, ja Dus als je, dus als je uh, in Finland een wapen wil hebben, moet je eerst een psychologische test he do hebben do ja, doorstaan. En, uh, ja. en dan mogen ze zelfs, of dat, dat is nu nog niet doorheen, maar dat, dat, dat, uh, dat willen ze aannemen in de wet. Dus dat zelfs de, de medische records uh, daarbij gebruikt mogen worden. Dus dat, je, dat dat openbaar wordt bij de politie. Zodat ze zelf medicijngebruik kunnen zien. Dat als je medicijn uh, zou gebruiken, die uh, bij wijze van spreken... Uh, Gemoedstoestand kunnen beïnvloeden. En heeft dat, het dat geholpen, uh... al die maatregelen? Uh, nou ja, dat uh, zijn ze nog steeds mee bezig, maar waar ze het meteen heel erg uh, op hebben ingezet, is dat uh, vooral op de middelbare scholen, dat uh, de, de schooldokter enzovoorts uh, kinderen en uh, vooral jongeren de, probeert te betrekken, zodat die dus niet. De, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd de wortel aan te pakken, dus niet zozeer het wapengebruik tegen te gaan. Maar ervoor te zorgen dat de kinderen niet buiten de samenleving vallen. Eh, vallen of dat ze ja, opgekropte woede hebben waar die ze af zouden willen reageren. Dus uh, en, en dat heeft nou, ik, dus sinds die twee jaar niks meer voorgevallen. Dat zegt natuurlijk niet zoveel. Nee, Maar misschien heeft uh, het geholpen. Misschien uh, gaat het nog werken. Ja, ja. En, uh, ze proberen in ieder geval de, de, de, de, het begin aan te pakken. En uh, ja, natuurlijk, als je iemand wil vermoorden, dan uh, kan je dat desnoods met een mes wel doen. Dus ja. ik, ja. willem van Bolderen in Finland, dankjewel. We gaan naar Victor Verbeek in Amerika. Goedenavond, Victor. Hallo. Ja, de Amerika heeft hier wat meer ervaring mee. Columbine in 1999, 2007, Virginia Tech. En hoe is het schietdrama van Alphen daar, uh, gevallen? Ja, um, nou, er stonden natuurlijk overal uh, berichten in de krant... maar over het algemeen wel vrij zakelijk en... Uh, het viel me op dat ik, ik verwachtte eigenlijk. Ik had gisteravond uh, zag ik op een blog een bericht. En uh, er waren wel wat reacties van uh, dus onder het blog persoonlijk. Maar over het algemeen was het feitelijk. En het werd niet direct in verband gebracht met uh, gebeurtenissen hier. Hmm. Het is niet dat ze daar wat vergelijkingen mee gaan maken. De. Ja, precies. Want dan, je zou toch zeggen: van, dan gaan, gaan we eens kijken of die types hetzelfde zijn. Of ze hetzelfde uh, gedroegen in het verleden. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, daar ja, zijn ze tot toe nog niet echt aan toegekomen. Als ik kijk naar het New York Times stukje bijvoorbeeld... en ik heb daar dan een wat meer sensationalistische journalistische krant naastgelegd. En uh, dat is min of meer hetzelfde wat citaten. Wat dan wel opvalt is dat er dan in, uh, in veel stukjes een citaat staat... van een Nederlandse omstander die zegt... je verwacht dit soort dingen eigenlijk op Amerikaanse scholen. Dus in die zin staat het er dan wel in. Maar daar, komt, uh, daar wordt verder niet echt op ingegaan. In die reacties wordt er dan wel natuurlijk meteen... wat eigenlijk steeds gebeurt hier... Uh, ...naar de uh, wapenwetgeving gekeken. Hm. Dus er zijn natuurlijk mensen die zeggen... ...zie je wel, ook in een land waar de wapenwetgeving streng is, kan het gebeuren. Dus het wordt echt landen... aangegrepen voor die wapenlobby en uh, de anti-wapenlobby. Ja, kijk, dat is natuurlijk meteen de reactie, want het viel me ook op. Ik zag net even dat uh, in de NRC ook stond van, uh, ze zullen, zullen de wet gaan veranderen in Nederland. In Amerika de laatste keer dat, het, uh, dat we een grote schietpartij hadden, of een schietpartij die groot in de media was, was natuurlijk uh, bij de, in Arizona bij de congresswoman Gabriel Giverts. En uh, toen spitste de vraag zich toe ook op hoeveel kogels mag je kunnen afschieten met een automatisch wapen. Want het was dan uh, gedaan met iemand die geloof ik 100 kogels kon afvuren in nee. een, uh, in een uh, Zoveel seconden tijd. En zelfs dat onderwerp is voor de Amerikaanse wapenlobby al niet bespreekbaar. Ik dus begrijp ik dat, dan de... dat het. Ja, de details zijn wel wat, wat kleiner dan bij ons, in ieder geval. Ja, kijk, het, het wapenbezit aan zich staat, uh, staat gewoon. Het staat wel ter discussie, maar het staat niet op de helling. Er valt eigenlijk heel weinig aan te doen en dat zag je ook in, in dit geval. En uh, als, je, als je dan kijkt. Naar, om een beetje in te gaan op, op wat er net over Finland werd gezegd... dan zou je kunnen zeggen dat na Columbine, er zijn natuurlijk eens op die film over gemaakt... en wat dan ook, dat er wel degelijk sprake was van echt een soort morele paniek... Hè, van uh, waar gaat het naartoe met onze jeugd? Heeft het misschien te maken met bepaalde subculturen? Uh, een bepaalde uh, neiging van uh, uh, scholieren om zich te vereenzelvigen... met de donkere kant van de samenleving? Wat doen wij met outcasts? Uh, inderdaad jonge jongens die uh, gefrustreerd lijken te zijn... die het gevoel hebben dat ze buiten de samenleving staan. Het was ook een fase geweest, die jaren vier, vijf geleden... dat er echt bijna om de maanden al een schietpartij in een mol was. Ja. En het waren bijna allemaal dezelfde soort van figuren. Maar je ziet dan dus dat uiteindelijk in Amerika... toch iets meer de nadruk ligt op uh, uh, um, controle en uh, politie... En je ziet dus bijvoorbeeld op middelbare scholen en ook bijvoorbeeld bij het Virginia Tech... dat dus uh, die colleges, die campuses, die worden gewoon veel strenger gecontroleerd. Er is meer bewaking, er zijn detectiepoortjes. Dus dat, je zou kunnen zeggen dat dat de, het gevoel van veiligheid uh, misschien op, op een bepaalde manier wel vergroot... maar op een andere manier geeft het dus ook aan... Uh, geweld is een onderdeel ja. van de samenleving. Duidelijk. En ik denk ook dat dat wel een beetje uh, die andere reactie verklaart. In, in Nederland is geweld iets anders dan in Amerika. Geweld is hier normaler en mensen zijn toch gewend dat er af en toe geweldsuitbarstingen zijn, ja. hoe erg ze dat ook mogen vinden. Victor Verbeek in New York, dankjewel. Radio 1 het NOS Journaal met Christian Bonenbakker.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 Voor de vergadering was er een minuut stilte voor de slachtoffers. De straat waar gisteravond een herdenking is gehouden... is de hele dag, hele dag afgesloten geweest, meldde de gemeente. Door de vele kaarsjes die mensen hebben gebrand... kwam er veel kaarsvet op het wegdek. En daardoor werd de straat glad. En een jongen uit Leiden is aangehouden... nadat hij op Twitter een schietpartij had aangekondigd. Dat zou gebeuren bij een supermarkt in de buurt van Leiden. Tegenover de politie verklaarde hij later dat het een grap was. Afgelopen zaterdag werd er ook al iemand aangehouden... na zo'n dreig tweet. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. De SP wil dat leden van schietverenigingen... hun wapens niet meer mee naar huis mogen nemen. Dat maakte de partij vandaag bekend. De dader van het bloedbad in Alva en de Rijn... had maar liefst vijf wapens thuis liggen. Jaap Timmer is wapenexpert en politie-socioloog... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jaap Timmer, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom kan dat eigenlijk, dat mensen hun wapen mee naar huis nemen? Dat kan dan gewoon in de schietvereniging blijven liggen? Nou, eh... Um... Dan wordt zo'n gebouw van zo'n schietvereniging een wapenarsenaal. En dat kan dan op zich weer een slag. Hoe noem je dat? Het doelwit worden van inbraken, diefstal, eventueel zelfs overvallen en dergelijke. Ja. En dus dat is dan op zich wel weer een ongewenst effect van op zich goed bedoelde beleids- en wetswijziging. Dus dan, Matthijs, opbergen. Maar Jawel, dat is ook dat is vrij lastig. Nee, precies. Want je moet je wapen dus gedeeltelijk gedemonteerd bewaren. Uiteraard ongeladen. En je hebt twee kluisjes uh, thuis volgens de voorschriften. In het ene kluisje bewaar je je wapen. En in het andere kluisje de munitie. Zodat die twee niet ongeoorloofd uh, bij elkaar kunnen komen. Ja, Dus, dus wat je wel eens in zijn film ziet. Dat mensen hun gewoon een, een wapen in een, in een sokkelaar hebben liggen. Dat, dat kan eigenlijk niet hier voorkomen. Dat mag niet nee, voorkomen. Uh, of het nooit voorkomt is niet uit te sluiten. Maar als je uh, dan een, plotseling een onaangekondigde controle hebt. En men treft dat aan dan heb je een vet probleem. Is het eigenlijk simpel om aan een eigen vuurwapen te komen? Is er een bepaalde route voor? Langs de legale weg? Nou ja, dan moet je dus lid willen worden van een schietvereniging. Je kunt niet zomaar wapenbezitter zijn... en niet lid van een schietvereniging. Daar kun je je dus voor aanmelden. Zo'n schietvereniging heeft dan nodig dat je dat mag van de politie. Er moet een verklaring omtrent gedrag komen. De politie trekt je antecedenten na enzovoort. Als dat allemaal oké is... Dan kun je voor een jaar een soort van aspirant lid, proeflid worden. Mm -hmm. Dan krijg je dus nog geen eigen wapen. Dan mag je schieten met een wapen van de vereniging. Dan moet je dus al wel uh, voldoen aan de eisen van, uh, van die vereniging en van de wet. Namelijk dat je vrij frequent, dat is gewoon minstens één keer in de maand, uh, komt uh, schieten. Die vereniging zal ook aan de politie uh, <tie> verslag uh, doen hoe jij je hebt gedragen. En als dat allemaal ordentelijk uh, is en je hebt intussen geen strafbare feiten gepleegd, uh, zeg maar gerelateerd aan geweld... Dan uh, kan de politie ertoe overgaan dat je een vergunning krijgt. Dan mag je dus een wapen gaan aanschaffen. Uh, en dan moet je dus ook uh, uh, die kluisjes aanschaffen. Eén en dan moet je allemaal tonen hoe je dat doet. Je moet de aankoopbonnen overleggen, et cetera, et cetera. Ja. En uh, ja, dan heb je dus met een verlof, zoals dat heet, zo'n vergunning... Uh, heb je dus uh, één of meer wapens. Uh, en uh, zo is dat geregeld in Nederland. Vindt u, de, vindt u deze regels... Het zijn er aardig wat. Vindt u Streng genoeg? Nou, de controle op een en ander schijnt strenger te kunnen. Sommige korpsen laten dat een beetje sloeren. Sommige korpsen doen dat heel streng. Ik heb verschillende kennissen die privé een wapen hebben via zo'n schietvereniging. En er zijn bepaalde korpsen waar ze dan regelmatig toch wel gecontroleerd worden... Dus dat is op zich wel oké. Okay. De screening op antecedenten is ook goed. Alleen uh, je wordt niet gescreend op zeg maar, geestelijke gezondheid. Nee. En uh, ja, in dit geval, en er zijn wel meer gevallen, gelukkig dan met wat minder slachtoffers... maar er zijn wel meer gevallen in de loop van de jaren aan te wijzen... waarbij mensen illegaal gebruik maken van een op zich legaal vuurwapen... maar waarbij we achteraf moeten vaststellen dat die personen toch ernstig uh, de weg kwijt waren in geestelijke zin... En uh, ja, dat stelt ons allen de vraag of we niet uh, zoiets moeten toevoegen. Een niet psychologische test. Want de zo... wet biedt die mogelijkheid al, maar dan zeg ja. maar aan de uitvoeringsregeling en uiteraard aan de controles. Zo'n psychologische je dus ook ieder test. Zodat je een paar jaar gecontroleerd wordt op uh, of je nog uh, geestelijk een beetje spoort. Ja, wat ze in Finland hebben, een psychologische test. En, ja, het schijt in Duitsland ja. ook. Ja. Ja. En, en zelfs België hoorde ik vanavond. Uh... Waarom, waarom wordt dat eigenlijk nog niet gedaan? Want het, het lijkt mij vrij logisch eigenlijk ook om dat te doen. Ja, nou kennelijk moeten we eerst tot dit soort inzichten komen. Uh, zeg maar de hard way. Dus een beetje langs uh, schade en schande. Ja, denkt u dat het gaat gebeuren nu? Is de, is de... Ik heb al gehoord dat uh, de politietop in Nederland zich al achter dat idee heeft geschaard. Dan is het nog niet meteen uh, verwezenlijkt. Want die gaan op zich niet over de wet en regelgeving. Maar ik denk wel dat er dus een positieve stemming ontstaat langs die weg. En uh, ja, kijk, het hoeft ook niet vreselijk lang te duren. Want je hoeft niet de wet ervoor te wijzigen. Je moet alleen een uh, uitvoeringsregeling. Uh, toevoegen aan de wet. En volgens mij kunnen ze dan aan de slag met het geheel. Jaap Timmer van de Vrije Universiteit. Dank. Graag gedaan. Without a bench for the party to go. But you know, she'll get by. For she's living in the love of the common people. Smiles Better go home where it was warm. Ooit ontmoet René Mioch, deze Bruce Springsteen. Ja, die ja? heb ik wel eens ontmoet. Serieus? Hij heeft ook veel muziek gemaakt. Ja? Philadelphia bijvoorbeeld. In oh de ja, streets of Philadelphia. ja. ja. En voor The Wrestler. Huh? Een hele mooie uh, song. Ja, nee, en uh, ik kan je vertellen, dat vind ik zo met Bono vond ik dat. En Mick Jagger. Dat je dan ineens even in die, uh, die muziek weer op mag. Dat ja. vond ik wel heel... Dan ineens uh, gaan de beentjes trillen. Eigenlijk wel, ja. ja. is dat. Ja, ik heb ook uh, Mohamed Ali een keer gedaan, was ik ook helemaal van onder de indruk. Dus als het niet, niet, niets te maken heeft met de filmwereld, dan is het ineens weer spannend. Blijkbaar. Welkom, leuk dat je er bent. 25 ik jaar wel. in het vak. Ja. Gefeliciteerd. Nou, wat. Je, ja. uh, je hebt alle grote sterren ontmoet. George Clooney, Robert De Niro, Mac Ryan, Whoopi Goldberg, Johnny Depp. Het uh, was eigenlijk vrijwel onmogelijk om jou te ontlopen, hè? deze <laughs> afgelopen 25 jaar. Nou, ik heb veel gedaan, ja. Veel er geweest. Maar je, uh, Nee, ik kan eigenlijk niemand noemen die, waarvan ik weet dat die mondlopen is. <laughs> <laughs> Ondertussen, ik wel af en toe uh, mensen. Dat hoor, jij mensen gerecht... gaat ontlopen? Nou, Steven Seagal, ja. Daar heb ik op een gegeven moment van gezegd. Die hoef ik niet meer te interviewen. Is dat, uh, dat zo'n vervelende man? Nou weet je, die, die, ja die liep dan met een met een. Nou, het is een heel eigenlijk pijnlijk moment nu om dat te zeggen. Maar die man komt dan uit Amerika en die liep gewoon met een pistool op zak. Oh? En toen zei ik tegen hem: van, is dat niet een beetje raar? Je, bent, je maakt actiefilms voor jongeren. En dan loop je met een pistool op zak. Waarom niet echt een voorbeeld. Nee, niet een voorbeeld. Ja, en toen zei hij, ja, maar als ik aangevallen word, dan wil ik als eerste schieten. Ja. Maar goed, dat is, klopt een beetje binnen de Amerikaanse denkwijze... over uh, de, de vrijheid die je daar krijgt om, zeg maar, zoals Michael Moore liet zien... als je een bankrekening opent, krijg je er een pistool bij Ja, wel. Ja, dat gekke. De, de, is dat ook een van de redenen dat je er misschien ooit geen zin in had? Want ik las een interview dat je een tijd geleden dacht van... nou, weet je wat, ik word even leraar. Nou, dat kan, kan me nauwelijks Of is dat een beetje uit zijn verband getrokken? Ik, ik denk, ik heb ooit een lerarenopleiding ja, gedaan. Ja, precies. Dat was wel wat ik... Uh... Waar, waar, omdat ik dacht van nou, na mijn middelbare school. Of de, dat werd mij door eh, toenmalig eh, KRO-presentator Theo Stokink aangeraden. Om een iets bredere ontwikkeling te krijgen. Dus in godsnaam iets te gaan <laughs> studeren. Ja. om ook een beetje anders eh, te denken. Dus ik keek een leuke cursus bloemschik of zoiets dergelijks. en Dat bestond er dan niet, zeg maar, op hbo-niveau. Dus toen ben ik omgangskunde en maatschappij leer gaan doen. Heb ik eh, tot op de laatste dag dat het mogelijk was... dus zes jaar over gedaan. Aha. Met er ook heel veel niet te zijn vooral. Echt vooral? motiveerd voor het op nou, Voor het onderwijs. Vak. Nou ja, ik dacht wel altijd. Er komt natuurlijk een keer een einde aan wat ik nu doe, want het kan niet waar zijn dat dit echt als serieus beroep wordt gezien wat ik doe. Want het was ja tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds hartstikke leuk. Ja. En, uh, maar ik heb met in mijn achterhoofd van, nou ja, je weet maar nooit. En anders ga ik, word, ik, word ik leraar. Ja, had gekund. Maar had gekund. nooit dat moment is dus nooit geweest dat je dacht van ik heb even geen zin meer in. Ik ga, ik ga gewoon eens een keer wat anders doen. Nee, ik kan me dat echt. Als ik dat een keer <laughs> gezegd heb, dan weet ik echt niet waar. En op welk tijdstip. We gaan het opzoeken. Maar ik uh, nee, ik heb echt nog nooit gedacht: ik hou er mee op. Nee, op je vijftiende ongeveer, Toen begon het avontuur. We hebben een fantastisch leuk fragment, vind ik. Van de zieke omroep Radio Lucas, oh, dat klonk nee. zo.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 ik ben blij dat we elkaar weer eens spreken. Zou u misschien die roggels uit de telefoon willen laten? Ik hoorde een tijd geleden uh, ook op de radio, dit fragmentje. Ja. En uh, ik moest toen zo lachen. Want volgens mij is iedereen zo begonnen hè, die bij de radio of tv wil. Ja, en eigenlijk Edwin Evers heeft er daarna ook zijn beroep op die manier van gemaakt. Want ja. ik deed natuurlijk ook Jozef Luns. Ja, ik vermoed al zoiets. Ja. Ja, en zo Herman Brood en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dat kon daar gewoon allemaal. Ja. Want de mensen die kwamen luisteren, die konden geen kant op. Want die waren ziek namelijk, die lagen in bed... En die luisterden vrijwillig of ze kwamen daar in die studio zitten... en dachten van, ik heb niks anders te doen en hier wordt een beetje ongein. En eigenlijk. wat wilde jij dan daar bereiken? Was dat dan gewoon mensen vermaken? Plezier maken voor jezelf? Nee, uh, ik zat thuis ook gewoon plaatjes te draaien en dat aan te kondigen... met in mijn hoofd dat daar een hele zaal luisterde of, huh. of radio, weet je wel... En, mijn vader was dominee, dus ik deed ook preken en zo. Maar altijd zeg maar voor een soort voor publiek. En dus als je dan van je slaapkamer naar de ziekenomroep kan gaan... dan is dat in ieder geval al... Een flinke stap. Een flinke stap, ja. ja. dat lijkt mij ja, ja. ook. Dus... De, de, de, de, de, toch moet er ooit een keer, neem ik aan, een trigger zijn geweest... dat je dacht, ik ga hier niet mijn hobby, maar mijn beroep van maken. Weet je dat nog wat het was? Die nou het ja, Ik ontdekte op een gegeven moment dat ik het echt heel leuk vond... om dingen voor elkaar te krijgen. Dus aan de ene kant te produceren. Ik had daar zo'n programma met bekende Nederlanders die allemaal voorbij kwamen. En ik kwam daardoor eigenlijk steeds meer in een soort van journalistieke kader terecht. Eigenlijk, zo, Als ik er nu achteraf naar kijk. Yeah. En dus dan is de stap naar de radio toe niet zo groot... En, uh, ja, en dat is me toen gelukt door allerlei toestanden die weer, weer hebben plaatsgevonden. Mathilde Willink heb ik geïnterviewd de avond voordat ze uh, doodging. Oh, en ja. dat, dat, dat interview werd toen ineens uh, opgepikt door de VPRO... Um, en ik heb het geluk gehad met een buurman die in de, in de bioscoopindustrie uh, werkzaam was. Die zei: als je zo van film houdt, uh, kom met ons mee naar Kant. Dus toen ben ik met de ziekomroep bandrecorder naar Kant gegaan, heb me daar aangemeld als Dutch Radio en ben op die manier zeg maar de filmindustrie ingerold. Ja. Um, wat was de eerste echte grote ster die je voor je microfoon kreeg? In die tijd? Ja. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ja, en die staat nu nummer één op dat ik hem nog heel graag... want die heb ik nog nooit voor de televisie geïnterviewd. Dus die wel, wel toen je klein was. Voor de ziekenhuis Nou, klein, 16. Ja, ja oké, okay, nee, goed. <laughs> ja, nee, maar, nee, inderdaad, Jack Nicholson was... die heb ik voor de postman Always Rings Twice... Uh, op de boulevard van uh, Cannes... omdat hij daar liep, aangehouden... en uh, toen heb ik hem uh, geïnterviewd. Het lijkt ja. me een verschrikkelijk akelige man. Uh, maar het is Jack Nicholson. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ik zou hem ook wel heel graag willen interviewen... maar het lijkt dus... me wel een nare vent vooral stoont. ja ja toen ook al ja. nu nog steeds waarschijnlijk. ja nee nu zeker waarom wil hij dan niet zit je dan niet hij hangen? vindt het slecht voor de acteur om op de televisie te praten over als zichzelf Aha. omdat hij denkt dat mensen dan een beeld van hem gaan vormen als ze de volgende keer naar een rol van hem kijken daar zit wel iets in hoor ik zeg dat niet te hard want anders gaan nee. alle acteurs dat zal ik zeggen maar op het moment dat je iemand op tv ziet en je denkt... wat een onsympathieke man. En je moet vervolgens naar een romantische comedie... waar hij eigenlijk de aardige lead speelt. Ja. Dan denk je toch eens hartstikke naar een man. Dus, dus hij, hij denkt eigenlijk, ik moet acteur blijven altijd. Ja, dus hij doet persconferenties. Want dat ziet hij als een one-man-show. Ja. Dus daar waar hij gewoon uh, die rol speelt van de ster. En hij doet... Uh, interviews voor met mensen met de geschreven pers. Mm -hmm. Omdat hij dan altijd kan zeggen, dat heb ik zo helemaal niet gezegd. <laughs> Slim is dat eigenlijk ja, wel. En, en dat is nog meer een interpretatie van de journalist natuurlijk. Ja. Ja. Uh, een man die dat misschien ook wel uh, kan, is een acteur die jij volgens mij ontzettend goed vindt. Uh, Robert De Niro. You're talking to me? Talking to me? Who the hell else are you talking, talking to me? Well, I'm the only one here. The fuck do denk je dat je to? Nou, dat is dan zo'n fragment dat deed. ik vroeger altijd al na met mijn vrienden van ja, Leuk. Wat doe worden? Nou, nee, maar het leek Nee, ik heb wel een beetje podiumangst, denk ik. Noem maar ja, nou Robert ja. De Niro ook eerder ja, gezegd. Serious? Ja, dat is een heel verlegen, bescheiden, teruggetrokken man. Dat is nou een van de, van de acteurs dat als er een feestje is, dat De Niro komt ook nog. Maar die is er dan al lang. Ah. Want iemand heeft hem zien binnenkomen. staat hij in het hoekje gewoon. Hij staat in het hoekje, vraagt helemaal geen aandacht, loopt niet met beveiliging. Ik heb een keer in New York meegemaakt dat ik de laatste was die hem interviewde. En hij deed zijn jas aan en een pet op. En hij zette gewoon zijn bril op, zijn gewone bril op. En toen liep hij naar buiten. En ik zag hem tussen de New Yorkers weglopen. En die ster die net nog voor de camera Robert De Niro was, was totaal weg. En dat vind ik wel mooi. Dat, ja. zijn, dat is een echte acteur. Ben jij fan van hem? Ja, ik ben een ongelofelijke maar fan. Maar hoe van is hem. het dan om als. dan bedoel, ja, dan ben je fan en mag je hem interviewen. Ja. Is dat niet een beetje gek dat je dan een soort groepie wordt of zo? <laughs> groupie worden? Ja, ja, nee, nee, maar ik ben geen groupie. Ik, uh, ik ben ook geen starfucker. Ik ben een sterrenfetischist, ja. zeg maar. Dus ik vind het leuk om er, om, er, om er dichtbij te zijn. Ik vind het leuk om met ze te praten. Maar... Uh, zeg maar dat, dat soort andere gevoelens heb ik niet. Nee, maar De Niro is een, is, een, uh, is een hele bijzondere man. Een hele ingewikkelde man. Toen ik hem voor de eerste keer interviewde voor Goodfellas... was in Parijs. Toen moest ik uh, uh, drie kwartier voor het interview aanwezig zijn... had zijn assistenten gevraagd, vond ik al een beetje merkwaardig. Yeah. En wat ik nog merkwaardiger vond, hij zat er toen al. Dus... Ik moest met hem gaan praten en hij vroeg Amsterdam en dit en dat. En heel gesprek. En ik dacht, wat raar, joh. En wanneer gaan we nou het interview opnemen? Nou, dat gingen we op een gegeven moment doen. Dus toen vroeg ik achteraf aan zijn assistenten: waarom ging dat nou op deze manier? En toen zei zij: Hij kan zo slecht over zichzelf praten dat hij eerst wil horen wat je precies van hem wil weten. Yeah. Omdat hij dan denkt op het moment dat je hem vraagt: van. Uh, hoe was het nou met Martin Scorsese te doen? Dan denkt hij, antwoord één, dat kan ik vertellen. Maar is, dan begint hij eraan, denkt hij, in antwoord? ik ga toch naar antwoord twee. Hij wil je een hij... beetje leren kennen misschien. Ja, en, en omdat hij zelf weet dat hij zo verward in elkaar zit. Als je die interviews ook ziet, dan zie je een man die pijn leidt. Als, als, je, als je hem je moet maar eens opletten, als je interviews met, met de Nero ziet, zit een man en die. Uh, uh, uh, uh, uh, dat is eigenlijk die, kre, die kreunen zo. Dat, ja. dat, dat, dat zie je eigenlijk het ie. meeste. Ja. Omdat hij denkt. Oh, hoe, hoe is nou gewoon dat zo'n man nog een, een groot acteur is geworden dan. Nou, omdat hij heel goed met tekst om kan gaan. Omdat ja. hij heel goed kan spelen. En dat is echt heel wat anders. Het is uiteindelijk toch ontdekt. En dus, dus dat is echt een groot acteur. En niet een, een faker. Iemand die per se beroemd worden. Het is een ander soort uh, acteur. Dit is dus iemand die, denk ik, uh, groot wordt op het moment dat hij het mag doen. Ja. En daarna een heel andere... Ja, maar je hebt ook mensen die gewoon altijd aanstaan. Altijd acteur zijn. Dustin Hoffman is eigenlijk altijd aan. Lijkt me niet zo leuk om te interviewen zo'n man die, die, die altijd een rol speelt. Nou, Dustin Hoffman is dan toevallig weer heel erg leuk. Omdat die weet dat wij in Nederland dingen uit mogen zenden... die je in Amerika <lacht> nooit op de televisie... <lacht> dus die begint standaard altijd met een schuine mop in mijn interviews. Ah, en ja. hoopt dat dat dan wordt uitgekomen. Ja, en dat zegt hij dat ik, dan ook. En gaat dit zo op de Nederlandse televisie? En dan zeg ik ja, dat gaat zo op de Nederlandse televisie. Ja, dat mag. 23 keer George Clooney heb ik mm. begrepen. Klopt mm. dat? Ja. 23 ja, keer. ongeveer, misschien zelfs wel meer. Dan zou je bijna kunnen zeggen. dat is een soort bekende, een soort kennis. misschien wel een soort vriend geworden Nee, joh. Nee? Kijk, het is werk. Al die mensen komen ook niet op mijn verjaardag, zeg ik altijd. Nee, dat kan er zitten worden. gewoon hele andere mensen. En, uh, maar kijk, wat, wat het is, waardoor je een, op, op een gegeven moment wel. Een relatie met mensen krijgt, is je staat op diezelfde rare feestjes. Waar ook zij soms niemand kennen. En waar je dan toch even met elkaar gaat praten. Of je, je hebt gezamenlijke vrienden die weer vrienden. En dus kom je elkaar op op andermans verjaardagen tegen. Nou ja, verjaardag in, in L.A., daar komen 150 mensen bij ja, wijze ja, ja, spreken ja. in de achtertuin. Hè? Maar goed, daar, dus dan ga je op een andere manier, je komt die mensen ook op een andere manier tegen. En daardoor zie je een aantal mensen vaker. Um, ik, heb, ik heb een aantal jaren gehad dat, dat Tom Henk zei dat hij mij vaker zag dan zijn moeder. Omdat hij dan zoveel publiciteit, weet je wel, dan ging ik naar de filmset en dan kwamen we bij de première en dan hadden we een interview over gewoon de film dan. En dan was er weer een film festival waar die film in première ging. Dus dan had hij misschien, hé, daar heb je hem weer. Maar dan had jij misschien ook, heb je hem weer. Nou, dat natuurlijk nooit. Nee, Tom Hinks en Steven Spielberg, daar krijg je nooit genoeg van. Wie, ik bedoel, met alle respect? het zijn wel een beetje de oudere sterren dit, hè? Echte filmtopacteurs. Maar zijn het minder grote sterren, hoor, de filmsterren van nu? Nou, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat er steeds meer komen. doordat er steeds meer media is. waar je, waar je als acteur je talent kwijt kan. Ja. al is het maar op internet. Is, dat, is het minder leuk geworden? Want je hebt toch meer. Ik, heb, ik kan me voorstellen, zo'n Dustin Hoffman. of Robert De Niro... dat zijn echte sterren. Dat vind ik ook echte sterren. Maar de nieuwe acteurs. nou ja, de, kijk, nee, de, maar de dat is schineerse... niet Maar dat is natuurlijk niet waar wat je zegt. Want dat zou hetzelfde zijn. als ik dan op een gegeven moment ga zeggen dat Sean Connery. of uh, Bette Davis of zo. Weet je wel. Van dat je dan, als je iets jonger bent. kijkt naar de oude sterren, dat dat de echte sterren zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Ik bedoel, je hebt nu... Eh, Leonardo DiCaprio is echt een grote ster. Julia Roberts is een grote ster. Uh, Reese Witherspoon is een grote... Uh, Robert Patterson nu, dat is echt een grote ster. Ik bedoel, die moet nog gek worden en nog een paar hotelkamers verbouwen... zodat hij over de top raakt en weer... En interessant gaat, gaat worden ook. En, en iedereen denkt, wow. Weet ja, je? Of uh, Johnny Depp, dat is toch een groot. Maar goed, die is ook alweer wat ouder. Maar meer van... Ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat er, dat er nu meer sterren zijn dan ooit. Ook omdat we veel televisiesterren hebben... en modellen als sterren. En, uh, uh, de, dus het wordt iets breder aangepakt allemaal. Ja. Je bent ooit een bedrijf bij je begonnen. Films en sterren. En in ieder geval precies. Maar het, het programma wat je daarvoor maakt is Films en Sterren, ook. Films en Stars. Onder ook, andere. 83 landen. Dat loopt in 83. landen. Hoe is het ja. mogelijk? 83 landen. Ja. En toch heb ik altijd het gevoel, een filmprogramma in Nederland. Ja, het is toch niet, het is niet een, een enorme hit altijd. Nee, nee, kijk, in de marge. Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Wat we, en waarom zeg je dat? Omdat er ooit filmprogramma's waren die... Uh, uh, of dat nou Jacques Godery was, of Simon van Kolm of steeds van Ede, zeg maar, in, in, in een bepaalde tijd. Maar toen waren er minder zenders. En dat was eigenlijk het belangrijkste moment... waarop jij je filminformatie kreeg. Ja. Dan keek je naar die programma's, Weet je wel, dan, want dan ging ik je vertellen waar, waar die film over ging en of het goed was, ja dan nee. Nu is dat heel anders, want er is internet, er zijn digitale kanalen, je krijgt filminformatie op mobiel. Dus, dus de, de populariteit voor films is hetzelfde, alleen door het gang van verschillende kanten nu nou, aangereikt. Nou, op de vlakte wordt overal, het zit in boulevard, het zit in shownews, het zit een première het zit zelfs in het journaal. Of, ja. En je leest erin in de Elsevier en de HP, film is overal, want iedereen vindt namelijk films en filmsterren wel leuk. Alleen het in de diepte gaan, daar krijgen we tegenwoordig iets minder ruimte voor. Weet je wel, van dat je gewoon weer leuk met een ster kunt praten. Ga daarmee door, want ik uh, kijk altijd met veel plezier naar je programma's. Uh, ja, leuk dat je wel. was, blijf nog even zitten, want uh, Jan Heemskerk hangt aan de telefoon. Jan, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, uh, hoofdredacteur van de Playboy. Goeien. en Ooit Joek Hefner ontmoet en ja. daarom bellen we je even, want jij uh, hebt deze 85-jarige ster dus ooit ontmoet, hij is 85 jaar geworden. Ja, ja, de basis is 85 van de <laughs> leeftijd. Ja. ja, ik heb me zelfs drie keer ontmoet, twee keer in de mansion, de beroemde mansion, je weet wel van de grot en zo. Ja. En één keer in Barcelona toen ik kon vertellen over vroeger en ik moet zeggen het was eigenlijk de, de meest indrukwekkende ontmoeting. Hij is natuurlijk een, uh, een icoon geworden door dat ongelooflijke revolutie die hij veroorzaakt heeft in dat blad. Hè? En uh, ja, nu is hij wel heel oud en, en dat zie je toch een beetje... Een uh, uh, beetje ja, vergane glorie is het soms hè? Neemt, uh, de glans een beetje af, maar goed, dat is dan niet zoals ze ons willen herinneren straks... Uh, als het niet meer is. Nee. Dat is, uh, ik heb er het verhaal bij mogen wonen van hoe hij toen begonnen is, eind jaren 50. Ongelooflijke problemen, die hij toch of meer eentje overwonnen. En dat hij al later een beetje caricatuur van zichzelf geworden is, nou ja... Dat we hem dan maar gaan vergeven. En als iemand op zijn 85 is nog met een juffrouw van 25 trouwt. Ik vind het een beetje smerig, Erik, gezegd. Hij, ja. is ook, hij is ook altijd bij de Golden Globes. En dan lopen daar vier dames. Zeg, verbouw, of, ik denk altijd verbouwde dames. lopen ja. aan die man te pulken. En hij pulkt aan hun. Maar ja. ga jij dat ook doen als je wat ouder bent? Hey, ik ben, ben het <laughs> met je eens. Het nou, zou misschien mijn een voorwaarden zijn om, om je... dat te kunnen doen. Nee, ik ben pas, ik ben wel pas tegen de 50. Ja. en, en uh, ik, uh, ik beeld me in dat ik, uh, nou ja, pak een beetje een vrouw van 243. dat kan ik nog een keer doen, maar, het, uh, <lacht> nee, nee, maar tegen die tijd hoop ik een leuke hobby te hebben. Ik <lacht> uh, <lacht> moet zeggen dan denken, nee, het is, ik ben het met je eens, het zou niet mijn keuze zijn, nee. ik, ik had hem een waardiger... Uh, een waardiger levenseinde. Want ja, god, ja, hoe je het ook wendt of keert, ik denk niet dat iemand gelooft dat een uh, 25-jarige leeftijd, 25-jarige juurvrouw deze man nog echt voor zijn lichaam wil. Uh, en, en omgekeerd kun je ook afvragen of het nou een beetje, of dat nou nog echt een verlangen is, of meer het uh, in stand houden van een mythe. Dat, uh, ja, beetje... Maar daarom zeg ik ook, het, het, het, het, het is bijna jammer dat dat gebeurt. En, en, en beter is, zou het zijn als we hem uh, Blijven, blijven onthouden om tot de opmerkelijke prestatie. Het man is toch meer single-handed eh, ja. seksuele revolutie in de Verenigde Staten. We wilden je man. toch even feliciteren, Jan. Ik dat... vind het reuze. Laten <laughs> we met z'n allen denken aan, aan, aan de oude baas en hopen dat die, hij uh, die vlug ook in een keer komt en uh, lekker was met zijn vrienden. Hè. Dankjewel, Jan Heemskerk, ja. hoofdrecteur van de Playboy. En neem je Ook dank. Ja, en nogmaals gefeliciteerd met dankjewel. je 25-jarige jubileum. Ja, Zometeen langs de lijn met Gio Lippens na het nieuws met Christian Bonenbakker. Tot morgen. M. Dit is Radio 1...